En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het college van zorgverzekeringen vraagt zich af of ongezond levende klanten nog wel volledig verzekerd moeten worden. Bestuursvoorzitter Dick Hermans zegt in een interview met Trouw dat we door de bezuinigingen in de zorg moeten nadenken over dit soort lastige vraagstukken. Als voorbeeld geeft hij iemand met een longziekte die stug blijft doorroken... of iemand met zwaar overgewicht die te veel blijft eten. Sommige dingen zijn zo duidelijk dat je haar zou zeggen... eigen schuld dikke bult, zegt Hermans. Het college van zorgverzekering is de belangrijkste adviseur... van minister Klink over de basisverzekering. Premier Balkenende vindt de Nederlandse manier van werken in Oeroesgan onmisbaar. Maar of wij het doen of andere landen is een andere vraag... zei hij in het NOS-radioprogramma Met het oog op morgen... Balken in de hoop dat het kabinet voor de Afghanistan-conferentie van eind januari in Londen een besluit neemt over een eventueel langer verblijf. Op een veiling in New York is een recordprijs betaald voor een brief van George Washington. De eerste president van de Verenigde Staten schreef in november 1787 aan zijn neef dat hij de Amerikaanse grondwet zo snel mogelijk wil ratificeren. In die tijd waren veel politici fel gekant tegen de grondwet, die voor die tijd zeer modern was. Voor de brief uit 1787 werd ruim 2 miljoen euro betaald. Bijna vier keer zoveel als eerdere brieven van George Washington opbrachten. De Nederlandse hockeyers hebben hun laatste groepsduel in de Champions Trophy gewonnen. De ploeg van bondscoach Michel van der Heuvel versloeg in Melbourne... wereld- en olympisch kampioen Duitsland met 4-3. De winst was niet genoeg om naar de finale te gaan. Daarvoor had Oranje met vier doelpunten verschil moeten winnen. De hockeyers spelen nu morgen tegen Zuid-Korea om het brons... Nederland verloor eerder dit toernooi met 2-1 van de Zuid-Koreanen. De finale van de Champions Trophy gaat tussen Duitsland en Australië. Het weer bewolkt en overal enige tijd regen. Vanmiddag ook wel droge periode. Het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Everybody, rise and shine. Time to get up. Hands full of lemon drops all disappear. All lips like children, the voices we hear, they're all smiles, they're all Ik, weet het, ik kijk naar buiten. Het is best wel triest weer. Nou, all Smiles. Zegt zo'n zondagochtend plaatje. En uh, nou ja. ik denk Hier alsjeblieft zeg. Fijne muziek. All Smiles van. Ik zit even te kijken wie het toch wil was. Uh, Jazz Panner. Mm -hmm. De naam heet al Jazz. Jazz yes, Panner. Oké. Okay. Ja. Ik vind uh, ja, dat is, dit soort muziek helemaal prima. Een beetje jessie Het is uh, na negen uur. Het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Gaat van start. Zelfs dat je het weet. Wees Wees gewaarschuwd. Er kunnen alleen chockerende opmerkingen langskomen. En als je, en dan je kunt het niet er ben gerust bellen. Gerust bellen. gaan we meteen weer rectificeren, want we willen ze wel vast houden. Natuurlijk. Dat is zeker waar. Nou, dat hoor ik net op het nieuws. Een of andere... Ja, echt, we zijn echt uh, flink wat uh, one-liners aan het roepen. Mensen die een leefstijl niet willen veranderen... Bijvoorbeeld iemand die longkanker heeft en blijft gewoon doorroken... Kunnen die nog wel verzekeren? Ja. Mogen we die nog wel verzekeren? Ik, ja, ja, ja, volgens mij... Wordt het gewoon straks echt dat je gewoon helemaal echt uh, eerst door een scan gehaald wordt... en dat ze daarna gaan kijken of ze je misschien wel verzekeren? Ja, <laughs> dat <laughs> dat is is wel echt, het is echt, ja... Wij denken het wel eens dat mensen op straat heel dik, weet je wel... en dan lopen ze moeilijk en hebben ze zo'n rek Denk ja, logisch, weet je wel, gaan ze wat minder eten. Maar ja. dat mag straks nu, dat is gewoon allemaal let, wettelijk. Dat je aan iemand mag afrekenen het feit dat hij gewoon uh, dik is en veel eet... en. Uh, nou, dat, ja, de last van zijn niet krijgt. echt zo misschien heel ongelukkig is, Dat hij echt denkt, niemand houdt van me. Ik neem nog een boterham. Ja, en dan kan je toch naar de psycholoog gaan. Daar hebben we toch ook hulpdiensten voor. Ja, maar het is weer betaalde uh, aandacht. Je wil geen betaalde aandacht. Je wil gewoon echt aandacht. Ik wil, ja. ja, eigenlijk wel. Maar met betaalde aandacht kan je uiteindelijk ook alles weer rechtzetten. En dan kan je misschien weer gewone aandacht krijgen. Is dat het? Dat is, dat is de oplossing. James, ik heb dit, een gered. Dit scheelt weer James, 50 meneer. euro. <laughs> ja, dat, dat, dat is flink aan de prijs. Die, die praatdokters zeg ja, maar. Ja, dat is gewoon zo. En dan heb je... Je voelt je... Ja, maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Als jij natuurlijk zelf je verzekering hebt... Dan kan je ze daar wel weer een poot mee uitdraaien. Dus, maar je moet gewoon hopen dat je er niet uitgegooid wordt. Dat is... <laughs> ik ben zo benieuwd over 200 jaar hoe het op deze planeet toe gaat. Ja. Gaan we niet meemaken. Of Allemaal we gaan, strak. We gaan hem misschien heel hard reïncarneren. Volgens mij komt er, komt er een tweede maatschappij naast deze maatschappij. Uh, dat is los van elkaar gekoppeld. En daar leven gewoon nog de, de wilde mensen. Gewoon die zijn dik en dun en die zijn ongezond en die roken. De, en je, de maatschappij mensen. die zich helemaal laat leiden. Ja. Die, uh, alles wordt gecontroleerd. Ze hebben check-ups één keer in de week. Ze hebben gesprekken. Dus allemaal loopt het volgens vo format. En hun kinderen worden ook van tevoren bedacht wat ze willen. En waar een plek voor is in de maatschappij. Daar wordt een kind voor ingepland. Dat is allemaal. En dan ben je gelukkig. Ik heb daar toch pas geleden... Een... Geen, Geen moeilijke beslissingen meer. Een film over gezien. Ja. Ja, en dat was inderdaad dan ook. Uh, uh, dat heette iets, iets, van, iets van de klon. Maar dat iedereen die had dus een eigen duplicaat. Dat was een robot. En die leefde dan in de wereld. En iedereen, iedereen bleef thuis. En ja. dan lag je aan een apparaat gewoon de hele tijd. En, dan, uh, en toen werd op een gegeven moment. Uh, werden alle, alle robots werden uitgeroeid. Dat was dan uh, de slotapotheos. En dan zag je op straat voor iedereen neer. En na een tijdje kwamen mensen naar buiten in een pennoir. Want die kwamen ook een uit. Die film is Bruce Willis. Die heb ik nog steeds op de plank liggen. Ja. Ja, die moest steeds even kijken. Ja, ja. dat is wel goed. Nee, ik denk zelf wel. Maar ik... dat is precies waar jij het nu over hebt, gewoon. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Zou maar... je dat fijn vinden, zo'n maatschappij? Nee, natuurlijk niet. Maar je gaat bedoel, er langzaam stot zich naartoe. Dan heb je. Je beleeft alles via je eigen robot. Maar zelf maak je niet mee. Dus je maakt nooit meer mee dat iemand een armen om je heen steekt. Dus, ja, maar uiteindelijk kan je er ook over gaan, uh, over gaan filosoferen. Zo van, ja, maar je beleeft het wel echt. Je lichaam is niet betrokken. maar je, ja, nee, je, je, je geest. Je ont, ont, ontvangt je wel al die uh, prikkels. Dus dan is het wel echt. Nou, ik heb, iedereen uh, is tegenwoordig natuurlijk helemaal into the beagle. Althans, dat ben ik. En uh, de Darwin-theorie. Beagle? beagle, dat is oh, de, niet, de reis de die uh, Darwin maakte. Ja, dat al, schip. En onze grootste evolutie is nog steeds geloof ik. De duim wijsvinger. En dat de duim alle vingers kan aanraken. Waardoor wij dus grote dingen kunnen maken. Maar ook hele kleine dingen. Daarvoor is de, de mens zo ver geëvolueerd. En daardoor kunnen we ook zoveel. En nou ja, dat, de grootste gedeelte van ons hersen is daarvoor eh, gereserveerd. Dat, dat is voor, zo. De voor de fijne motoriek. Voor de fijne motoriek voor de handen te besturen. En ook uiteindelijk onze mond, want we kunnen ook ontzettend goed praten. Maar goed, die evolutie is nu klaar. Dus wat wordt er nu verder geëvolueerd? Het lichaam hoeft niet verder, want dat hoeft, daar hoeven we eigenlijk niks meer mee te doen. De natuur dwingt ons niet meer door aanpassing, want wij bepalen de natuur. Dus uiteindelijk wat wij gaan doen, is steeds verder na gaan denken, steeds verder in dat hoofd kruipen, steeds meer dingen ontwikkelen in, in ons hoofd. Onze angsten ontwikkelen. En uiteindelijk verzanden we in. Eindloos geouwe hoer, wat we hier ook al doen. Wij zijn goed voorbeeld ja, voor, ja. voor de moderne mens. <laughs> ik denk, wat ben jij dan nu aan het doen? Maar ga verder. <laughs> en uiteindelijk komen we tot niks meer. <laughs> Oké. Okay. Dat is het, denk ik. Dat is de evolutie. Dat is dus jouw statement. We, wat doen we hier eigenlijk? Ja, het is een ja. dood opgeschreven menselijke ja. ras. Want onze okay. evolutie was alleen maar het in beweging blijven, zoveel mogelijk kunnen. We kunnen nu alles en het is klaar. Het nou, is dus klaar gewoon, inderdaad. Oké. Okay. We kunnen. Weg aan. Maar we kunnen nog wel onze. Ah, van de nou, nog even kort dan? Onze intellect ook wel gebruiken Gewoon om te genieten. En om leuke dingen te doen. En om inderdaad met Sinterklaas pareltjes van gedichten te maken. En, uh, en uh, ja, te genieten. Ik denk maar waarom? Dat toch... Wanneer geniet je als je eerst een tijdje een ellende hebt gehad? Oh, dus je moet gewoon eigenlijk eerst gewoon een, een, een jaar in een doos gaan wonen. Of zoals dit Franse echtpaar. Dat al een jaar in een openbaar toilet woont aan de Côte d'Azur. Dat is ook heel apart. Ja, we weten zijn ze heel gelukkig. En, en dat ze daarna uh, uh, echt weer genieten en weten waar het om draait. Dus uh, ja, we, we zouden wat woningruilen moeten gaan doen. Ja. Dat uh, ga ik gewoon met een echtpaar naar Côte d'Azur. Niet die in het toilet wonen, maar die gewoon huis wonen. En zij een tijdje hier. Back to basics in mijn huis. Ja, <laughs> gewoon uh, zeg maar uh, twee maanden per jaar gedwongen lijden Oké. Okay. Om daarna te kunnen genieten time last year Will all the colors they stay true Around your lips and hair We had a chance to go 6.9 change a lot, my dear In too much space we hide In both ways I apologize It comes up Cute Schrijf hem er ook weer gewoon bij. Voor de tweede kerstdag. Oh. I apologize, dear Simon. Mos. Ja, zijn alles beetje. Was geleden nog in de wereldrijd door. Maar speel dan eigen werk. Ga niet lopen coveren. Het is zo gênant. Een tijdje geleden ook. Nou, deze week was dat natuurlijk. Laat me... Gaan. We ja. hebben hem laten gaan. Hij is dood natuurlijk. Ramses Jaffi, echt ja, was levenskunstenaar. Ik ga even kijken. Ja, was het niet vandaag? Oh, op Ik op was het Ja, op zaterdag volgens mij was het. nou Het is echt, echt een van de geweldige mensen van Nederland. Gewoon Ramses Jaffi. Ik zag hem pas geleden op de een of andere kranten. Leek het ook wel aan Jim Morrison hoe hij gefotografeerd was. Stoere vende, ook gewoon recht voor zijn raap. En uh, nou ja, had, had leuke uitspattingen natuurlijk. Alleen wat je krijgt dan weer is dat andere beentjes worden geïnspireerd door Ramses Jaffi. Gaan dan muziek maken, zoals een bluff, een Munnik en noem ze allemaal maar op. Maar speel een eigen werk en laat je er niet uitnodigen door de wereld rijdt door. En gaan niet plaatjes van Ramses Jaffi coveren. Het is niet om aan te horen. Doe het niet. Laat je niet verlagen. Ook al wil je het. Ook al wil je in de voetsporen treden van Ramses Jaffi. Doe het niet. De wereld door, weet elke weer een beentje te strikken. En gaan ze cover spelen. Het is zo gênant. Het is niet om aan te horen. En zeker de muziek van Ramses Jaffi. Je redt het niet. Je komt niet nee. in de buurt van die stem. Ik, echt, ik vond het echt triest te worden gewoon. Al die interviewjes van. We ook weer met Thijs van Nieuwkerk. Ze waren leuk. Ze waren echt. Uh, uh, ja, uh, noem je dat. Uh, Verrassend. Ook uh, Claudia die een beetje met, met, met tranen in de ogen zat bijna. Ja, maar dat daarna dan zo'n stukje muziek. Ja, dat, dat is leuk. Ramsejafje heeft gewoon heel veel uh, dingen losgemaakt bij de mens. Ja. En ook Olympia geeft het alleen maar met, een, uh, met een, een rekkie door Amsterdam heen. Toch wist die mensen de straatmuzikanten toch weer te inspireren. Dat was wel weer ja. grappig om te. te nou, realiseren. Maar het is, hij heeft gewoon heel veel teksten. Ik weet nou niet of hij echt alles zelf geschreven heeft. Ik geloof wel een hoop. Maar zoals dat liedje Laat me bijvoorbeeld, dat is ook zo'n liedje wat. Uh, een heleboel mensen van laat me nou terug eens een keer. En dan is dat liedje gewoon, dat, dat uh, verpersoonlijk gewoon jezelf. Ja. Ja, wat je voelt. En ja. hij, hij, hij had het volgens mij ook echt in zich. Van, dat hij echt denkt van zo. de en, Hij was natuurlijk echt gewoon een, echt een ondeugende man. Die gewoon echt om zich heen schopte. Ja. Wat ook zo van. Dat hij ook op, op een gegeven moment in zijn blootje dan gewoon daar over die grachten rende en zo. En daar, daar zagen we nog stukjes van ook. Op tv ik denk ik, oh, een pumball in beeld. Nou, de Rams was weer. Maar de, de, de, de maar Rams weet je het gewoon. Hij ja, was ook wel echt ja. zo'n toneelspeler die altijd maar bleef toneelspelen ook wel. Wat doet ja. hij nog zo laat op straat? Ja, zo theatraal. Ja, theatraal. Ja, dat is echt leuk. Ja, heel dat is mooi, ja. Voor mij is Gordon ook wel een grote fan van hem. Ja. Ook was een grote fan van hem. Ook nog steeds. Ja. Want hij is nog steeds natuurlijk uh, onder ja, ons ik, met muziek. Ik vind Ramses vind wel leuker. Ik vind Gordon vind ik, uh, een beetje... Ja, en Gordon gaat een, een stap naar. verder. Ja, ja, uh, irritant. Ja, irritant. Ja, en hem uh, heb je weer zo van, ach, qua jongen, hè. Weet ja. je wel. Bij hem heb je, ja, vergoel ik het meer voor jezelf. Ook omdat hij al zo oud is natuurlijk was. Tuurlijk. Was, he, we moeten nu wel was zeggen. Hij was, ja. 76. Maar ik, ben, ik ben ook wel een fan. Ik heb inderdaad thuis een cd'tje van hem. Ik ook, ik zelfs. Ik heb langspeelplaten van hem. Ja? zelfs. Pla ja, platen. Ja. meerdere van hem liggen. Goed, Tobak leeft 20 minuten over 9 in het tweede gedeelte. Jolande is langzaam uh, ontnuchterd. Ja, het gaat steeds beter met mij. Kom ik hier terecht, zegt ze net? Ja. Weet je het niet meer? De, de, de, de fiets en zoiets. Als mijn fiets helemaal niet, Er zit toch de deur weten oh, ja. te vinden en Ja, nou, ik ben wel weer heel teleurgesteld, want ik heb die fiets uh, vrij nieuw. En nou is gewoon mijn. Uh, uh, Fietspompje er alweer afgestolen. Uh, wacht ervoor, jij zet je fietspomp gewoon los op je fiets? Ja, het, was, het was een heel kleintje en die zat zo net onder de bagagedrager. Mm -hmm. Hij zit los, je had hem niet op slot gedaan. Die, dat, dat moet allemaal vast. Je moet he? je, je fietspomp ook op slot. Ja, dat moet je ook oh, okay. Alles moet vastgehouden tegenwoordig. Ja. Als het niet vast zit, dan mag je daar gewoon, dan mag je gewoon eraf halen. Nou, gewoon. Ik moet toch heel eerlijk zeggen, ik had, had ik erop en die zijn gestolen. Ja, leuk, zat ze dus vast met een slot? Nee, hè? nee. Ja, niet met een dan. riempje. Dat, dat zozeer in deze maatschappij, dat Ja, maar ben, allemaal. Daar word je wel doodziek van. Ze waren denk ik één of twee weken oud. Ja. En dan heb ik dus gewoon een zo losse fietstas gekocht. Ja, doe je ook geen nieuwe fietstassen erop? Dus dan, dan worden ze eraf gehaald als ze er een paar, we, een paar ja, maanden op zitten. Ja, ik ben bang als ik weer fietstassen koop, dan dat ze er ook weer afgestolen worden. Ik zeg, dus, koop nou. tweedehands tassen. Die gaan ze er niet afhalen. Die kunnen ze niet <laughs> meer verhandelen, namelijk de Dan ja, dan moet je authentic authenticiteitswaarde voor betalen. Dan zijn ze net zo duur als die nieuwe. Ja, als het lerentassen zijn, dan misschien wel. Ja, precies. Nou ja, nog, misschien... uh, ja, Had je nog een klein berichtje? Want je, had, je zat net met een berichtje over een stel dat in een wc had geslapen. Ja, ja, dat ging eigenlijk zo snel voorbij dat ik dacht van, huh? Ja, er was uh, in Frankrijk, in de Côte d'Azur. Het was een uh, echtpaar, die leefde dus gewoon al ruim een jaar in een openbaar toilet. En zij is daar ook schoonmaakt, al twaalf jaar in dat hey, toilet. Geen reistijd. Ja, precies. <laughs> je bent zo op je werk. Het uh, echtpaar die uh, heeft een ruimte ingericht wat uh, voor de poetsmiddelen was bij het openbaar toilet. Dus blijkbaar is het wel best wel een groot openbaar toilet. En daar hebben ze gewoon bedden ingezet, een fornuis en een wasmachine. Dus op zich leven ze niet al te slecht. En uh, ja, ze hebben maar duizend euro inkomsten per week, uh, nee niet per week, maar per, per maand natuurlijk. Duizend? Nee, duizend euro. Dus nou, dat is best te doen als je geen huur hoeft te betalen. <lacht> dan komt dat dan, dan hou je echt vet geld over. Ja. Nou, die vrouw die maakt continu maakt ze die openbaart schoon, maar de urinestank is nog steeds niet helemaal weg. Maar uh, ja, uh, ze hebben nog steeds geen nieuwe woning gevonden. En ja, ik denk ook, uh, als zij geen huur hoeft te betalen, is dat gewoon uh, eigenlijk een prima oplossing. Ik, en de, in welke de, waar is dat? Côte d'Azur, uh, dat is echt uh, aan de Middellandse zee. In de Misschien in Nederland en... zou meteen de regering op instappen van, nee, jij moet huren, maar jij moet geld opmaken. Dat mag niet. Ja, nou ja die duizend euro komt waarschijnlijk al op. Misschien kunnen ze zelfs wel sparen. Dat zou toch heel erg mooi zijn. Zeker weten. Wij straks een heel duur appartement kunnen bekostigen. Ja. Kunnen ze een oude dag kunnen ze leuk doorbrengen gewoon. Goed, de superfamilie, de superfamilie is weer aangeschoven. Beentje, die zo heet. Been such a long time. Superfamilie is weer bij elkaar en ze maken een nieuwe plaat en die heet Suts, Suts, Bin, Suts, Long Time. <coughs> Bin, Suts, Long Time. Ja, het is een beetje gebroken Engels lijkt het wel. Ik heb ook geen idee of het in Engels beentje is, of dat ze gewoon wel Engels zijn, maar het is een, een statement proberen te maken. Ik weet het allemaal, die is bijna half en half altijd wat uh, berichten, uh, wat meldingen hier uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort, Zandvoort nieuws. Ja, ik vergeet die dingen altijd in te starten, maar goed. Ja, dat is weer gelukt. Uh, er is een nieuw, uh, nieuwe website gestart door de Brandweerkennemerland. Die heet www en dan heel verrassend: brandweerkennemerland.nl. Naast algemene informatie staat op deze site ook alles over brandveiligheid in huis. Onder andere tijdens het klussen. Dat is natuurlijk inderdaad wat. Yeah. En voor de jeugd is er informatie voor spreekbeurten over bijvoorbeeld de geschiedenis van de brandweer. En uh, het regionaal Brandweerkorps Kennemerland bestaat sinds 1 juli 2008. En heeft 850 medewerkers en ze zijn dus inmiddels ook samengegaan met Zandvoort. En, uh, het heet ook uh, Veiligheidsregio, uh, nee, Veiligheidsregio Kennemerland. Het is voor ons, uh, als, ja, ik ben zelf ambtenaar, natuurlijk best wel even wennen van... God, sommige dingen krijgen je niet meer, want het gaat nu via daar. Maar uh, het gaat al volgens mij nu wel voorspoedig. De hele ontvlechting... Is redelijk verlopen. De ontvlechting. Ontvlechting. Ja, het klinkt wel, hè? Dat is uh, weer een nieuw mooi woord erbij. Uh, uh, Jelle Attema is er al 13 jaar mee bezig. En na uh, 13 jaar. Ja, het, ja het, of het er nou gaat komen, weet ik niet Maar hij heeft een unieke collectie antieke geluidsdragers. En dat spreekt me altijd. Ja, dat spreekt tot verbeelding natuurlijk. Want we denken dat we sinds een paar jaar maar een geluid kunnen opnemen. Maar dat kan nog veel eerder. Want hij heeft echt. Ja, van die apparaten, van die hele grote toeters. Heeft hij in zijn huis staan echt een hele assortiment. En dan probeert ze dus al gratis aan te bieden, in bruiklijn te geven aan de gemeente dat ze in een museum getoond kunnen worden. Dat lijkt hem, lijkt ja. hem echt geweldig, Gewoon dit even langs zou gaan. En dan denk ik. Nou, hier staat mijn collectie. Daar heb ik jarenlang voor op, op, op gespaard. En uh, nou ja, ja, ze hebben er lang over gepraat. Ze willen het niet. En hij heeft ook heel veel aanbod gekregen buiten de gemeente. Die willen zelfs het apparaat allemaal wel kopen van hem. Kijk. En dat levert hem toch wel weer een leuke vakantie op. Maar dat wil hij niet. Hij wil het gewoon in Zandvoort houden. Hij denkt, het is toch leuk. Het is toch een aanwinst in een museum. Nou, of het er nou gaat komen. Hij heeft een open dag. En uh, dan kunnen alle politici kunnen langs gaan, Of die is al geweest opendacht. die open dacht, En alle politici die, zijn, die aan het kijken zijn. Weet, die vielen met echt, die, die echt een bek open. Die vielen allemaal stijl achterover van Heb je verbazing. Ik zoveel staan. Wow. En het is ook wel grappig. Het kan, je kan het zelf ook vrij makkelijk maken. Je hebt alleen maar een, een, een rol nodig. Een rol En een, een, een klein naaltje. En dan een toeter. Met, met, met, ja, met een stukje... Ja, noem je dat uh, plastic eroverheen? Nee, je moet eigenlijk een soort uh, uh, varkenshuid nemen. En dat naaldje moet dan in het varkenshuid geplaatst worden. En als je dan die troepen plaatst, gaat, dat naaldje gaat bewegen. En die maakt dus trillingen in de was. Okay. En dan heb je dus eigenlijk al een geluidsdrager. En zo waren die, die vroeger die, uh, die Daar begon het mee allemaal. Daar begon ja. het allemaal mee. Dus uh, nou, wil je er meer over weten, moet je even, uh, moet je even bij hem langs gaan. Dan kan je misschien even kijken. Ja, ik heb ook het idee dat hij toen wel een keer een, een tentoonstelling in Zandvoort had. Ergens daar bij... Uh, bij de Passage of zo, dat, er, dat daar een paar winkelruimtes beschikbaar waren gesteld... dan voor een ja. paar maanden. En uh, ja, ik denk dat het probleem gewoon is dat de gemeente gewoon niet zoveel subsidie wil geven... dat dat continu tentoongesteld wordt. En dat kan ik me ook wel even voorstellen, want we krijgen, er komt gewoon zwaar weer aan. En we moeten straks enorm gaan bezuinigen door het Rijk. En dan, dit, zijn, dit zijn allemaal extra's. En uh, ja, er, er gaat steeds meer gesneden worden, helaas. Ja, nou goed, er is een stichting behoud van de collectie Atema... En daar kan je meer dingen over lezen. En, uh, nou ja, goed, er schijnt ruimte te zijn ergens. Dus dan prak die okay. uh, gewoon ergens bij, die uh, collectie. Nog meer? Ja, vanaf uh, volgende week uh, wordt, komt er weer een nieuwe tentoonstelling in het, uh, in het museum. Het Zonfers Museum. En er wordt, uh, dat vind ik wel heel verrassend. Het veelzijdige en artistieke werk van Emmy van Vrijbergen. De koning die wordt daar uh, tentoongesteld. En uh, zij is natuurlijk wel een heel speciaal iemand. Want zij is zelf... Echt een flink aantal jaren is zij de beheerder geweest. En Van toen heette het nog cultureel centrum Zandvoort. Inmiddels is het Zandvoorts Museum. En zij heeft dus gewoon uh, jaren daar uh, gewerkt ja. en allerlei dingen gedaan. En uh, dat wordt dus uh, volgende week begint dan uh, is ook een soort hommage aan haar. En het was zelfs zo uh, apart met haar dat zij uh, een, een opening van de tentoonstelling had. En toen kreeg ze ter plaatse tijdens de opening bij de laatste woorden kreeg zij dus een hartinfarct. En toen is ze overleden. Dus uh, echt dat iedereen had van, wow, het hele dorp had het erover. Dan en, maak je uh, indruk. Ja, ja, onuitwisbaar. onuitwisbaar ja ik, ik was er ja. gelukkig niet bij. Ik zou het heel, heel erg uh, geschrokken ge zijn. Dat zal ongetwijfeld het hele publiek gedaan hebben. Maar uh, ja, er is dus een hommage aan haar uh, vanaf uh, 11 december. Dit is, dit is Tommy Cooper dood. Ja, nee, 12, 12 december begint het. Uh, tot en met 7 februari is dus uh, deze tentoonstelling te zien. En zij heeft dus uh, kostuums verzameld. Ze heeft... Uh, ze heeft gedaan. Uh, avies ontworpen, ze heeft uh, bomschuiten, getekend, dassenknopen Surinaamse hoofddoeken, badpakken en Nederlandse streekdrachten. En uh, ze had een echt een grote passie voor fotografie. En uh, daarnaast dat ze haar creativiteit kwam daarnaast prachtig tot uiting in haar vele vaak zeer persoonlijke vrije creaties. Dus ik zou zeggen ga even kijken, al is het alleen maar om haar te gedenken. Ik vind het uh, ja. ja, zij heeft ja. toch veel betekend. Dat geloof ik, ik kan, kan me iets voorstellen. Het is half uh, geweest, uh, na de berichtgeving uh, over Zalte de Regen, we hebben altijd even de Jolande Jawel. Even goed tegen de kater is dit. Oh, relax. Even meekreunen. Ja. Met solo ama. En you might need somebody. Uh, uh, uh. Sorry, doe de microfoon wel even dicht, wat scheelt dat? Dan nooit bij de platen die jij uitzet. Ja, het is, is toch er ook niet. eigenlijk weer een beetje. Maar te ik vind het, makkelijk ik vind het grappig. Ja, het <laughs> valt me gewoon op. Echt heel veel muziek tegenwoordig gaat altijd. Nee. Het is. Ja, het is, dat is. Dat schijnt iets nieuws te zijn of zo. Ik weet je nee, dat? Nee. Goed. Nee, meet somebody. Ja, sorry. Ja, dan kan je hem afzeiken op het Engels. Dat is gewoon echt zo rampzalig. Hoor. Meet night. Nee, you need. Nee, ik probeer het nog een keer. Hey, weet u nee, even, gaan dan. zitten. Pak de koffie er even bij. You might need somebody. You might need somebody. Solama. Solama? Solama. Het is een lama. samba bye? Nee, doe maar niet. Zambabai. Nee, dat doen we, dat, is de, dat is de vroeg daarvoor allemaal. Oké, okay, nou we zijn er weer eh, lekker afzeiken. van muziek is altijd fijn. Dat is mijn hobby geweest ja, altijd. Ja, precies. Nou, vanavond is het natuurlijk pakjesavond. Oh, goed, Wat is er van. afgelopen woensdagavond gebeurd... is een Sinterklaas in Zeist... beroofd van een hele lading chocoladeletters... De dieven hebben gewoon de hele zak meegenomen. En de, de, de dieven, dat was gewoon een groep van 6 à 7 jongeren. En die hebben gewoon Sinterklaas en zijn knechten omsingeld en gewoon de tassen geëist. En uh, nou, ze, ze hebben die tas meegenomen. Ze hopen natuurlijk dat er allemaal iPods in zaten. Maar helaas, alleen chocoladeletters, nou net goed natuurlijk. hè? Toch wel de goede, de, de, de, de eerlijke chocoladeletters hè? Ik hoop het, ik hoop het, ja. Ja, want ja, ja. er is een hoop over doen. Chocoladeletters, ah, chocoladeletters. Ja. Ja, heb van, jij uh... nog een beetje dicht, uh, gedicht? Uh, ga je het vanavond vieren? Ja, ik ga het vanavond. Nee, het gedicht doen we nog niet, want onze kinderen zijn nog te, toch te jong. Oké. Okay. Dus dan wachten we nog even een jaar of twintig mee. En dan ja. zijn ze op zichzelf. Nou, dan, ik heb uh... toch een klein gedicht hier gevonden. En dat is. Uh, CFM Zandvoort, hou hem hier. Luister naar rond en heb plezier. En vanavond komt de Goede Sint. Hopen dat hij je huisje vindt. Nou, kijk. Nou, nou de paard erachteraan. Klaar. Uh, waar is het paard? <laughs> het paard ja, is, net, het... Dat is net weg. Oh. Nou, als we toch eens in de konden rijden zijn. Ja, het was toch wel verrassend gisterochtend natuurlijk. Wauw, heel veel automobilisten waren blij. Want de flitspalen waren namelijk allemaal ja, al beklekt doos omheen, met een hè? doos. Er ja. een doos omheen. Geweldig. En uh, nou, het was echt uh, tot, uh, tot in de middag was het onbekend wie het nou precies gedaan had. En ik zat toevallig Radio 1 te luisteren, toen hoorde ik de Koen en Sander show. En daar kwam dus onder andere Tigo Gernans aan de telefoon. En die wilde eerst niet toekennen. Uiteindelijk zei hij, ja oké, okay, ik was de Sinterklaas, ik was op het filmpje te zien. En ik heb meegeholpen, maar een vriend van mij, Wim Gielst, die heeft altijd van die uh, ludieke acties. En die had dit bedacht. En die had het dan ook in de uitzending. Die vertelde ook dat hij is van het, uh, het drankje Go Fast. En die heeft ook heel vaak van die stickers op die flitskasten geplakt. Dus ja, daar hadden ze eigenlijk nooit aan gedacht. En die heeft dus een heel plan op touw gezet... om dus die nacht daarvoor... twee uur lang met een heel team... dus al die al die dozen te plaatsen en dat is niet zomaar een klusje, nee, maar boete. het zijn hoge palen en een flinke dozen, dus nou ja, het of ander heeft hij een handigheidje bedacht waardoor ze dus echt nou, honderden dozen hebben geplaatst over die flitskast. Maar krijgen ze nou nu bekend wordt wie het zijn, krijgen ze nou gewoon een enorme boete aan de kont, want er zijn nee. heel veel gemiste inkomsten. Ja, er zijn wel gemiste inkomsten ja, ja dat, dat is, maar ze konden er toch wel om lachen en eh, het is dit, dit is een betere actie dan als je flitspalen op het zwart spuit. of als je ja, als je ja, ze stuk maakt of in de brand zet, ja, zoals zo, uh, Jeroen met zo van Inkel nog wel zei. even die lens door. Ja, ja dat, is, dat is helemaal erg, want dan is het echt beschadigd. Het was nu niet beschadigd natuurlijk. Het maar goed, wel. ik ben wel benieuwd hoe lang ze hier nou mee bezig zijn om al die dozen eraf te halen. Hij heeft het dus gefikt, ja. gefixt. Ja. In twee uur, ik denk dat die ja. de, rest van de, de rest van de week hangen die dozen nog. Want die, zijn, die zijn allemaal niet zo snel natuurlijk, die mensen. Hè? Nee, dat is waar. Maar met het... de hoogwerken moeten ze dan, weet je wel. Weet je wat, wat ze wel kunnen doen? Als, als tegengrapje: alleen een gat erin maken. Dus dan kom je aanrijden. Oh, die doos zit er nog! Ja. Zit er een gat in. Maak je toch nog die foto van jou? Oh ja, dat is gewoon zo'n boorbeen nemen met zo'n cirkeltje erop. En dan precies ja. bij die lens zo. Ja, dat is wel een goed idee. Het is weer een win-win situatie. Ja. Maar nou, Sinterklaas ja. is wel heel leuk. Want ik weet dus, uh, bij ons thuis uh, was er een schoen. Uh, die staan dus gewoon altijd voor het raam. Ja. Dus dan nou had Sinterklaas had er gewoon klein geld in gedaan: drie euro of zo, allemaal klein geld. Ja. En uh, zo'n lief, die gaat gewoon uh, alles aan... en gaat naar de bushalte, loopt er zo heen... en denkt van, wat zit er nou toch in mijn schoen? Dus tijdens het wachten op de bus... Heeft zijn schoen, schoen uit en die kijkt zo van, wat zit erin? En valt gewoon al dat geld op de grond. Dus die mensen ernaast... weet je wel, zo, wat is dit? En hij, oh, allemaal geld, weet je Dat zijn wel leuke dingen. Ja. Dat zijn dingen die hij waarschijnlijk dan wel meeneemt... naar, naar de volwassenheid, weet je Dat zou toch mooi zijn? Het wordt langzaam licht in Zandvoort. Ik heb geen idee wat de vraag is. Gezien. Ik heb al iets gehoord van regen, dus het is nu droog. Misschien moet je nu maar even snel in de auto stappen en die boodschappen doen. Dan heb je het gehad voor de rest van de week? Zo is Wat is het eigenlijk? Julian Casablanca's. En uh, ik dacht zelf... Dit lijkt zo op de... Op de Strokes. Dit is echt zo gepikt van de Strokes. Toen dacht ik... Geef een helder moment. Kijk, ik heb ook mijn heldere momenten. Buiten dat ik alleen maar... Warre taal in mijn hoofd rondspook. Misschien is het dus ook van de Strokes. al is die solo gegaan. Dus ik... Op internet. En jawel, dit is de debuut. En het, het, het solo-stedeetje van... Uh, de zanger van de Strokes, dus logisch dat het erop lijkt. Want de zanger drukt altijd een stempel op een band. Wist u dat al, thuis? Nee? Oh, dan nou vertel ik u wat nieuws misschien. Het is uh, tien minuten voor tien. En uh, dit is Toepak de Daarvoor trouwens ook door Manic Street Preachers. Of kortweg, The Manics. En uh, Jockey Jackie Collins' Extension of Time. Ja, ik ben Zo. trouwens een beetje aan het bijkomen van vannacht. Kan je alsjeblieft de muziek uit doen wat je nu aan hebt? Ja, het <laughs> dat... stoort het op jou. Oh my goodness, <laughs> Oh, dat ligt, het ligt niet aan uw toestel. Nee, het, is het ligt de niet aan uw toestel. Dit is gewoon de uitzending. Maar ik merk inderdaad dat dit uh, too much is. Het <laughs> <laughs> is heel duidelijk. Zeker zo midden tegen je trommelvlies aan. Ja, ik, uh, ik heb hier uh, een bericht gelezen van dat Sint-Nicolaas heeft een college gegeven... op de Radboud Universiteit in Nijmegen. En uh, ja, de Sint dat wel veel weg van de hoogleraar cultuurgeschiedenis... van de religiositeit. Re ja, ik zeg het helemaal goed. En uh, ja, en daarom heeft hij uh, een column geschreven daar, uh, op de website, zelfs in de Klaas. En dan zegt hij over ja, uh, Zwarte Piet is er niet bij. Want wat was het nou? Zwarte Piet werd er plots van, van bewust dat hij op eigen benen wilde staan. Want uh, de dag daarvoor was het toevallig de herdenkingsdag van de opheffing van de slavernij. Dus Zwarte Piet is hem gepeerd. En daarnaast kwam hij ook niet mee, want. Uh, Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Ik weet niet of jij dat weet. Die houdt dus in dat kennis van het Wilhelmus... en bij voorkeur van het eerste en zesde couplet... is de voorwaarde voor een geslaagde inburgering in Nederland. En Piet kent het eerste en zesde couplet niet. Dus uh, ja, om nog maar te zwijgen van de rest. En hij was bang dat hij daarom nog voor 5 december het land uitgezet zou worden. Maar Sinterklaas kent er zelf, zegt hij ook al die uh, twee coupletten niet. Maar hij wordt nog met rust gelaten omdat hij een bischop is... en uh, Sinterklaas is ongeveer de enige bischop in Nederland, zegt deze man, die men graag ziet komen. De andere bisschoppen ziet men liever gaan. Jij ja, kan me die bischop Williams toch herinneren. Maar ik, ik zal jullie er niet het hele ding laten voorlezen. Maar ik moet zeggen, het is een leuke column. Dat is mooi. Ja, ja het is vanavond, het is pakjesavond. Natuurlijk. Je bent er stil van Ik, gelijk, ben, de, ik ben echt er stil ja. van, gewoon die Sinterklaas. Ja, je kijkt, ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee met uitspraken over Sinterklaas. Ja, je krijgt ze vanavond gewoon keihard terug, hè? Ja. Dan. Nou vandaag een heel stuk in de krant de van Nederland. We hebben het al eerder eens over gehad. Over Julian Poch. Die op uh, lopen Poch over het feit. Uh, wat, is, wat zijn aandeel uh, in uh, Argentinië natuurlijk met die, uh, die dodemansvlucht en zo. Ja. En de, de dochter en de zoon van hem. Die hebben een exclusief interview gegeven met de Telegraaf. En het grappige is. Uh, wij hebben, ja, we zijn een beetje bekend met de dochter. En de dochter steekt waanzinnig veel tijd in het feit. Om haar vader vrij te krijgen. En nu mogen ze dus ook geen contact meer met hem hebben. En dat is best wel zwaar. En aan de andere kant ken ik dan weer iemand die is met hem op stap geweest tijdens Nieuwjaarsdag. Of vor, vorig jaar volgens mij of zoiets. Ja? En die zei ook van ja, die verhalen over hem, die waren heel lang bekend. En ze hebben het ook nooit ontkend. Alleen ja, nu zit dus een heel lastig pakket. En nu moet je wel gaan ontkennen. Dus het, is, het kan nog alle kanten op. Okay. Ik heb twee kanten, zeg maar, informatie een beetje binnengekregen. Ik heb het idee dat het nog alle kanten op kan. Dus okay. ik vind het eigenlijk wel een spannende ontwikkeling dit. Uh... Ja, nou we gaan het helemaal volgen. Ja, Leuk. en verder nog, uh, heb je nog klusjes voor ze? En misschien moeten we ze een beetje aan het werk houden, maar de Roemenen zijn in Nederland weer actief. Twee Roemeense mannen van 20 en 30 jaar zijn gearresteerd. Niet omdat ze illegale keuken aan plaatsen waren, dat doen alleen Polen natuurlijk. Nee, Roemenen zijn van het skimmen toch? Die zijn van het skimmen, precies. In Rotterdam zijn ze weer ah, ja. een uur lang bezig geweest bij een pinautomaat. En ze hebben, om de beurt hebben ze geld opgenomen van verschillende pasjes. En toen de agenten de twee fouilleerden, bleken de mannen maar liefst... 3, 4, 5, 6 passen als je bij hem. Nee? 7, 8, 9, 10? Nee, veel meer. 12, 13, nee, 14. Nee. 145 passen hadden ze zich bij zich. My goodness. In de hotelkamer van de mannen vond de politie nog eens 76 bankparsen. Dus de hadden... bankpassen die jatten ze. En de, van diegene die dan bij zo'n uh, apparaat uh, weglopen. Nee, ik, ik denk zelfs dat skim is, is dat ze plaatsen een apparaat voor. Uh, voor het, het pinautomaat. Ja? Dan wordt die pas gekopieerd. En dan met een klein cameraatje die in de hoek van, ja, van, van dat bij die pinautomaat proberen ze je, je pincode te achterhalen. Dus okay. je moet altijd de hand boven, je, uh, boven je, je, je andere hand houden als je aan het pinnen bent. Ja, dat doe ik wel. Ja, ik doe het nooit eigenlijk. Maar als ik het weer zo lees, ik moet het weer gaan doen. Want ja. dit gaat een keer fout natuurlijk. En dan is mijn rekening wel geplunderd. Ja. Dus nou, nou, ze hebben 10.000 euro hadden ze in contanten, hadden ze nog bij zich ook. Okay, dan dat, ja, maar ik weet wel dat de banken wel heel coolant zijn op het moment dat het dus geskimd is, dat je het gewoon terugkrijgt. Dat gaat niet lang meer. Ook, want die banken die zijn ook allemaal in opspraak. Rabobank is nu ook als laatste in de beurt geweest. Oké. Okay. Je hebt ook weer iets gedaan met die. Dus hypotheken. gewoon die hele kredietcrisis is gewoon ontstaan door het kimmen. Nou weten we het, toch? Hey, Laten we ja. de ja. Romeinen de schuld geven. Wat ja, een heerlijk die, die idee die is rotzakken. dat. Ja, maar ja, rotzakken. het is natuurlijk allemaal van ja, het kost allemaal geld. En trouwen is ook duur. Maar er is een Britse stijl. Lisa Brandt en Tommy Barnes. En die uh, hebben dus uh, bedacht hoe die bijzondere dag betaald moet worden. Met porno. Ze hebben inmiddels al 1300 pond bijeen gekreund. Dat valt nog wel mee. Maar uh, ze moesten voor uh, in de huidkruip van een model en een fotograaf. Dus ze hebben deelgenomen aan een trio zelfs. Nou, en die, uh, die dame, die Lisa, die heeft zich helemaal kapot gelachen toen ze dat gedaan heeft. Dus blijkbaar, uh, het is echt een hele blij uh, pornoster. <lacht> en ze zijn ook helemaal niet bang voor de reacties uit de omgeving. Want ze hebben het al aan iedereen verteld, aan ouders en kinderen. Maar ze willen gewoon een droomruimloft. Maar het is blijkbaar heeft ze al vier kinderen. Dus nou, waarom zou je God zo gaan trouwen als je al vier kinderen hebt? De huwelijksnacht, die uh, wordt ja. elke keer weer overnieuw gedaan. Dat lijkt me ja. weer. Nou, na die al die rustige muziek, het is tijd om even los te gaan. Ik vind het een feestplaatje. Hou je vast! Julian Fresh Legs En doe die benen maar omhoog. We kunnen verder met filmen. Hey. Een beetje platgedraaid, maar toch wel leuk. Uh, uh, Empire of the Sun en daarvoor nog een andere plaat. Dat is Fresh Legs, Julian. Wat een feestmuziek op zo'n zaterdagavond. En het is vanavond, ik kan het niet vaker genoeg noemen, natuurlijk Sinterklaasavond. En, uh, nou, maak er iets leuks van. Want voordat je weet is het alweer voorbij. En ja. zit kerst alweer, uh, is de kerstbom alweer binnengehaald. Die kan ze nu alweer aanschaffen, zeg ik ook Ja, ze, ze zijn gisteren al afgeleverd aan de Bloemist in Noord, Dat had ik al gehoord. Dus ik had zo van: oh my goodness. Ja. Maar ik heb hier nog een leuke tekst van Sinterklaas zelf. Die